Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn meerdere explosies geweest. Eerst was er een ontploffing bij het vliegveld. Bij de toegangspoort waar massa's mensen wachten om naar binnen te kunnen. En daarna was er een knal te horen bij een hotel in de buurt. Correspondent Alette André volgt de situatie voor ons. Het was zo druk daar. Alle mensen die, die ik spreek, die zijn er geweest gebruiken woorden als hel en nachtmerrie, verdrukking. En, en, en het was ook niet super moeilijk om die menigte te bereiken. Al werd er de afgelopen dagen steeds meer gecontroleerd door het Taliban. Uh, toch wisten talloze mensen via buitenomwegen die poort te bereiken. En, uh, en werd dus niet gecontroleerd wie daar allemaal tussen zat. Er zijn minstens 13 doden gevallen. Volgens ons ministerie van Defensie zijn daar geen Nederlandse militairen of diplomaten bij. In Hoofddorp in Noord-Holland is vanmorgen een Syrisch meisje van acht jaar achtergelaten op een politiebureau. Ze kwam met een rugzakje helemaal alleen binnenlopen. De politie noemt het hartverscheurend. De jeugdbescherming is op de hoogte en het meisje krijgt waarschijnlijk onderdak bij een pleeggezin. In Amsterdam demonstreren mensen om LHBTI'ers te steunen. In de studentenflat daar werd vorige week een regenboogvlag in brand gestoken. Organisator Carlo was het daarna zat. Hij wil de bewoners laten weten dat ze niet alleen zijn. Wij zijn met veel meer. Er dus staat een hele grote groep mensen achter jullie. En uh, nou ja, dat is wat hier nu uh, om ons heen staat. En ik uh, heb al begrepen dat ze hier blij mee zijn. Dat er zoveel mensen achter hen staan. Dus alleen dat is al winst. Honderden demonstranten lopen mee. Zeker als mensen gewond raken, Dat er toch echt fysiek geweld eigenlijk aan te pas komt. wordt het voor mij steeds relevanter om uh, ja, echt actie eigenlijk toch te ondernemen. Ja, ik vond het verschrikkelijk. En daarom zijn we ook hier. Omdat het onversterkelijk is. Bij mij in de enige in de straat met een regenboogvlag. En het is gewoon mooi om hier uh, op Mercatorplein heel duidelijk een statement te maken van ja, genoeg is genoeg. De demonstratie eindigt bij de flat. Daar houdt onder meer burgemeester Halsema van Amsterdam nog een toespraak. Het weer hier en daar kans op een bui, vooral in het oosten. Morgen af en toe zon en af en toe een bui, maximaal 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Een verloren uur is dat altijd leuk om eens even ook weer gewoon zelf uh, dingetjes uit te zoeken. Ja, hij is er weer eens dus om uh, 6 uur. Webcamkijkers uh, kunnen meekijken. De stand wordt eruit door een beetje live uh, dit keer met uh, de wat uh, dansbare dingetjes uit het verleden. Onder andere Mary Jane Girls and in My House. Ja, dat uh, krijg je als uh, ze langzamerhand een beetje het koorts voor een uh, Formule 1 race aan het oplopen uh, is. Dan begin je ook op slag uh, wat meer uh, zien te krijgen in heel veel zaken, eerlijk gezegd. Zo'n uh, nummer wat je, je min of meer kan verwachten als straks de sportuitzendingen op tv te volgen zijn. Dan komen altijd een beetje van die snelle nummers misschien nog een beetje voorbij. Wellicht ook deze van Darud en Sandstorm. <tied>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 Toi, vie, là, foi, si tu casse, My love ready in plain You down ça va Et ma foi je Zeg een herinnering uit uh, het jaar 1983. Het jaar dat René Arnault hier de Grand Prix wist te winnen. Vervolgens door zijn teamgenoot Patrick També. Dat is dan weer even feitenkennis. Maar dat was het jaar dat uh, deze Nathalie met My Love Want Let You Down... is ze kwam ergens uit Belgique vandaan. Tenminste, dat had ik altijd uh, een beetje begrepen. En daarvoor was het The Road met Sandstorm. Ook zo'n hele leuke, waarbij je gewoon alle tafels weg mag gooien. Is een uh, oude klassieker. Een vlog, misschien wel een club-klassieker. De Conway Brothers. En let's race the roof! Punt 9. Zie Uh, in zoveel tijd krijg je gewoon de aanvechting om uh, dit nummer uh, helemaal uh, te laten draaien. Nou, dat uh, is dan wel gelukt. Uh, Jody Watley met uh, Don't You Want Me. En over Jodie Watley uh, is er ook nog wel het een en ander te melden. Want zij heeft er ooit nog eens iets te maken gehad. Want het is de peetvader geweest. Uh, van, uh, van haar, Jackie Wilson. En op achtjarige leeftijd uh, had ze haar eerste toneeloptreden. En dat gebeurde dus met Jackie Wilson. Daarna volgde een uh, TV-dansshow Soul Train. Daar is ze, geloof ik, ook nog als een van de beste uh, danseressen uitgeroepen in dat uh, TV-programma. En ja, we weten allemaal later dat ze bijvoorbeeld ook deel heeft uitgemaakt van Shalomar. Dat soort uh, bands, om maar even wat te noemen, met haar Howard Je Wed en, uh, en noem maar op. Uh, zijn uh, grote hits uh, geweest ook uh, van Shalomar. die uh, de weg naar hoog, omhoog hebben weten te vinden. We hebben er nog eentje tot uh, het uh, nieuwsplitje van half zeven. En uh, dan uh, gaan we weer uh, gewoon vrolijk verder... met een half uurtje stampende en dampende muziek. En uh, dit is een Britse band. Ook wel bekend uh, in de piratenperiode... Dat, uh, nog, dat je echt letterlijk struikelt over de standwoordse piratenzenders. Loose hands en slow down. In de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij twee zelfmoordaanslagen bij de luchthaven van Kabul zijn zeker 13 doden gevallen. Het Nederlandse team en de Nederlandse militairen zijn ongedeerd. Er waren al signalen dat er een aanslag op handen zou zijn. Het Europees Geneesmiddelenbureau onderzoekt of er ook in Europa verontreinigde flacons met het Moderna-vaccin zijn beland. In Japan worden uit voorzorg 1,6 miljoen doses niet gebruikt. Amsterdam geeft een schilderij van Kandinsky, dat in het Stedelijk Museum hangt, terug aan de erfgenamen. De Kandinsky was van een Joodse familie, maar die verkocht het in 1940, waarschijnlijk onder druk van de nazi's. Er is jarenlang over geprocedeerd. Het weer, hier en daar een bui, maar ook wat opklaringen. Ook vannacht kans op een bui en een graad of 12. Morgen wat zon, een enkele bui en ongeveer 19 graden.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 uit België. Rovo met Flashlight van de Disco Night. Ja, nou gaat het uh, eerste half uur een beetje grangeren. In, uh, in de tweede half uur laat ik nog een beetje uh, wat technische steekjes uh, vallen. Maar ja, uh, wat else is new, denk ik uh, dan. Uh, daarvoor was het... Moet ik even nadenken hoor, want het is alweer een tijdje teruggehouden. Ja. The Sweetest and Love Hangover van Diana Ross. Waar ook weer een heel apart verhaal omheen hangt heen hangt. Uh, getuigend verhaal van Wink Boskamp, wat hij ooit heeft uh, beleefd. Want die heeft uh, Diana Ross ooit tijdens een optreden bij uh, de Rotterdamse Ahoy de Ring opgestuurd. En het uh, was met roken gimpen binnenkomen. En sinds die dag is het tussen Mick Boskamp en Diana Ross nooit meer goed gekomen. Dus uh, dat is wat dat gaat. Ja, uh, terug naar het begin van de jaren 80 glijd. heb ik ook broer en zus... ...heb ik me laten vertellen. Ze kwamen uit Canada. De een heette Dennis... ...en de ander heette Denise. En ze heten van al de Page ...of La Page, hoe je het maar noemen wilt. En ze vormden het duo Lime. En uh, de jaren tachtig... ...goed voor twee knallers van hits. Bijvoorbeeld... ...Your Love en Baby We Gonna Love Tonight. En dit was een iets wat... ...minder bekend nummertje. Maar wel altijd wel heel goed gedaan. Bijvoorbeeld op... Uh, de discotheken, de vloeren daarvan, daar hebben ze dat wel mee uh, gered met Your My Magician. Uit de tijd dat er ook nog uh, Formule 1 Bolides rondreed op het circuit. Maar uh, dat uh, gaat hopelijk uh, komend, uh, niet komend weekend, maar volgende week uh, wel veranderen. Want dan uh, hebben we het ook echt. Het is ook echt uh, aftellen. Maar er zitten hier en uh, daar toch nog wat kleine donkere volgjes. Want er zijn natuurlijk altijd uh, milieuactivisten die vinden dat het uh, weer niet nodig is. Maar goed, daar wil ik uh, liever niet aan denken. Afsluiting, want we hebben zo direct Alternative FM. En uh, dan zit er nog een uur uh, gewoon Alternative FM. En dan vanaf 8 uur gaan we 3 um, uh, voor 12 Noord-Holland vloedgolf doen bij Alternative FM. Dit is uh, een beetje wat erop aanslaat. Vrijdag zijn Dr. Justice and the Smooth Operators. Tot aan het nieuws van 7 uur. And I agree She thinks I'm hot, she thinks I'm hot, and i don't have a problem with that. <laughs> <laughs> she thinks that I'm hot. ba the night, there's it's burning in she knows that it's am right, cause she knows that I am She she's thinking of at uh -huh. every night, it, it makes her feel all right. She, She thinks, I'm hot. Hot. She thinks hot. I'm hot. She thinks hot. I'm hot. She thinks I'm hot.